Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Woningcorporaties zijn bang dat ze minder nieuwe huurwoningen kunnen bouwen. Dat komt door een plan van de Tweede Kamer, staat in het AD. Die wil de prijzen van sociale huurwoningen voorlopig bevriezen... om te voorkomen dat die duurder worden. Als dat doorgaat, hebben de corporaties 26 miljard euro minder te besteden. Zij zeggen dat ze dan 90.000 nieuwbouwhuizen moeten schrappen. Universiteiten komen zelf met plannen om het aantal internationale studenten in Nederland omlaag te krijgen. Het kabinet wil dat twee derde van alle vakken in het Nederlands wordt gegeven. De unies vinden dat veel te simpel. Wij zeggen eigenlijk van we hebben een alternatief plan. Uh, wat eigenlijk hetzelfde doel dient. Alleen wat veel gerichter is, wat sneller is en wat effectiever is. Zij stellen voor om per unie te kijken. In de Randstad kunnen opleidingen best blijven bestaan met minder internationals. Maar in de regio zijn die juist hard nodig. De baas van vliegmaatschappij Ryanair heeft na een avondje lekker eten ook nog een koekje van eigen D gekregen. Hij kreeg in een restaurant in Ierland een rekening met daarop extra toeslagen. 7,95 voor extra beenruimte, 9,95 voor priority seats, 19,95 voor een stille zone. De Ryanair directeur kon er wel om lachen. Hij ging op de foto met de restaurantmanager en zou ook een dikke fooi hebben achtergelaten. De regisseur van Home Alone 2 heeft na al die jaren spijt van zijn werk. In de film zit een scène waarin de hoofdpersoon in een hotel in New York de weg vraagt aan een bekende vastgoedondernemer uit de stad. Excuse me, the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. Het is Donald Trump. De regisseur paalt ervan dat die een plekje heeft in de film. In een interview noemt hij het een molensteen om zijn nek. Hij zegt dat hij de scène het liefst weg zou knippen... maar dat hij bang is dat hij dan het land uit wordt gezet... en in Italië moet gaan wonen. In sommige gevallen wordt het trouwens al door anderen gedaan. Een Canadese zender knipte Trump vijf jaar geleden al uit Homelone 2. En dan krijg je het weer nog in het oosten grijs. Soms wat spetters regen. Verder naar het westen blijft het droog en is de bewolking dunner. Af en toe komt de zon er ook doorheen. Het wordt vandaag maximaal 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANDB. In de regio noord holland staan een paar korte files. Op de A4, daarna richting Amsterdam. Voor oktober te we meer 5 minuten vertraging. A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen Diemen en Amstelveen 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANBB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze: ZFM. Goeie, smorgens deze smorgens. Welkom luisteraars bij Duitssaag de week door. Nou, u, u heeft het gehoord, ik had mijn handzaag hier wel weer eh, te pakken. De kreeuw is bot, jongens, zo bot. Maar ik wil niet al te bot uit de hoek komen vanmorgen luisteraars. Ga ervan genieten, want we gaan gewoon lekker muziek draaien. we gaan natuurlijk ook lachen met cabaret. Ja, ja. En ik heb Herb Elbert gebeld vanmorgen vroeg zijn bed uit en uh, die, met het hele big beentje van hem komt hij gewoon richting Zandvoort en laat hij gewoon de Tiguana taxi aan hem horen. Bent u wel eens aan het dagdromen, luisteraars? Dat je gewoon overdag gewoon even op de bank gaat zitten... en dat je je ogen dicht doet... en dat je dan eh, droomt over de dag? Nou, en Murray die doet dat. Dus hij is een daydream, wil really. je? Oh. Dat is wel leuke uitvoering, gezongen door Anne-Marie Day, die blieven, volgens mij was het een nummer van de Monkees, toch? Of zit ik er nou naast? I got you gentle on my mind, luisteraars. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds And the ink stains that are dried upon some line That keeps you in the back roads by the rivers of my memory It keeps you ever gentle on my mind It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that bind me Or something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing or forgiving When I walk along some railroad track and find That you're moving on the back roads, by the rivers of my memory And for hours you're just gentle on my mind Though the wheat fields and the lines and the junkyards and the highways come between us And some other woman's crying to her mother cause she turned and I was gone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 My beard a roughening coal pile and a dirty hat full low across my face Through cupped hands round the tin can I pretend to hold you to my breast and find That you're awaiting from the back roads by the rivers of my memories Ever smiling, ever gentle on my mind Ja, dat zou eigenlijk de vertaling zijn. Zachtmoedig in mijn gedachten. Gentle on my mind. Dat was Glenn Gamble van zijn album De Grootste Hits. Nou, die M. Ray die het net draaide. Ja, die, die, die heeft toch ook iets met een, met een sneeuwvogel. We hebben vandaag regenachtig weer. Af en toe een buitje en zo. Bewolkt in ieder geval. En zij hebben het over een snowvogel. Een sneeuwvogel Snowbird. Ja, oh, dat is echt waar. Ah, lieve vrouwtje hoor, die hentje. Beneath it's snowy metal, cold and clean. The unborn grass lies waiting for its cold to turn to green. The snowbird sings a song he always sings. And speaks to me of flowers that will bloom again in spring. Tell me that's the thing that I would do But now I feel such emptiness within For the thing that I want most in life's the thing that I can't win Spread your tiny wings and fly away And take the snow back with you wherever it came from on that day What I forever is untrue That I would fly away with you The breeze along the river seems to say That he'll only break my heart again Should I decide to stay So little snowbird take me with you when you go To that land of gentle breezes Where the peaceful waters flow Spread your tiny wings and fly away Go back with you where it came from on that day. Hebben we hebben weer in Nederland al een lange tijd niet meer gehad, luisteraars. En de regen wel. Eh, nou ja, ook, ook de laatste weken beperkt. Beperkt regenval. Maar vandaag in het oosten van het land, vooral, dan, dan komen de buien weer opzetten. Maar als je dan een beetje zon erbij hebt, wat krijgen we dan? Zon in combinatie met regen. De regenboog, juist. Dan had ik nou een potje jam, de marmelade bereid hebben gevonden om daar een liedje over te zingen, Rainbow. Regenboog. Die mooie pot met goud uh, moet er ergens uh, uh, aan de voet van de regenboog staan. Of uh, nou ja, waar, waar, waar die de aarde raakt, zeg maar. Maar er zijn al hele uh, expedities uh, naar de, de, de, de voet van de regenboog getrokken... om te onderzoeken waar nou die pot met goud staat. Want dat willen je wel geen goud missen natuurlijk. Maar, maar ze hebben hem nog niet kunnen vinden, heren luisteraars. pardon I never promised you a rose garden along with the sunshine There's gotta be a little rain sometimes When you take you gotta What it takes Ik was gisteren op de keuken of luisteraars, heb ik een interview gehad met de bischop uit Rotterdam... Hans van der Ende. En de bischop heeft daar de bloemetjes ingezegend... die uh, richting de paus gaan. Natuurlijk met de paasdagen, want... Uh, de heilige vader gaat natuurlijk weer uh, roepen... vanaf het balkon, tenminste als hij daar... toe in staat is vanwege zijn conditie. Maar dank u voor die bloemen! Zoiets dergelijks. Uh, en de bischop... Die, uh, die stond me vriendelijk te woord. En uh, ja... Uh, het is toch wel een hele eer hoor, om met, met een echte bischop te praten. Ik ben natuurlijk Sinterklaas gewend, maar dat is toch, toch anders, hoor. Een echte bischop is toch heel anders. Let's go, girls. I'm going out tonight, I'm feeling all. Ik heb mijn eigen vrouw noemen. Ik noem haar wel Duits. Ik heb een beetje mijn naam, Charles Duits. Goed in de veren, dus koud heb ik het ook niet. Is je nou ja, 2 en dat is een zeer mooie, amabele dame hoor. En uh, Tom Jones, die heeft daar zelfs een liedje over gezongen. Wil u hem misschien niet geloven, maar die beschouwt haar echt als een dame. Ze is echt een lady. Well, she's all you ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to She always knows her place. She's got style. She's got grace. She's a winner. She's a lady. Maar ik heb me laten informeren, dat het een dame is, Tom Jones, hij heeft het over Chennai Twain, de schalk, ja ja, We bijna genieten van cabaret, dat gaan we bijna doen, maar we kunnen eerst nog een plaatje draaien. En dan uh, draag ik op aan Caroline van der Plas. Caroline van der Plas, Plas, Plas, Plas. Een van man. Oh nee, dat is de Robert. Dit is Caroline van de... The Fortunes. Ja, tijd voor Cabaret. U, u bent de eigenaar van deze zaak? Ja, mevrouw Bukkems Beestenboel.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 Ik maar zeggen, u kunt bijvoorbeeld uh, uh, uh, verborgen camera's plaatsen. Ja, die heb ik verleden jaar ook gehad, mevrouw. Heb ik nergens meer terug kunnen vinden. <lacht> Meneer Bukum, welke dieren lopen nou het hardst? De vogelen, mevrouw. De vogelen? Het, vo het vogelwezen. Ja, ja. Het vogel. Die vliegen de winkel uit, hè? Vooral tegen het najaar, hè. dan gaan ze naar de warme landen een beetje ontwikkeling opdoen. Ja. komen ze wel weer terug in het voorjaar, maar het is lastig met inventariseren hè, natuurlijk. Ja. ja. Ik heb een leuke aanbieding momenteel, ik heb tackles in de aanbieding, 50 gulden de strekkende meter. Dat is niet gek. Hè? En binnenkort ook mevrouw, binnenkort ook kamerbreed verkrijgbaar.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 Maar Zie de apen ik? zelf kunt u niet zien, mevrouw, het is namelijk paartijd. Oh! Dus ze zijn achter in de hokken, dat is logisch. Oh, hè? wat jammer. Oh. Want die apen had ik wel, wel eens willen zien, eigenlijk. Ja, maar zij u niet. Ja, maar ik bedoelde, wat zijn het, bavianen, of zo? Mensapen, dacht ik, mevrouw, ik weet niet precies. Maar... Oh, meneer, die had ik echt zo graag eens willen zien. Kunt u ze nou niet eventjes uh, één pinda geven, zodat ze heel even naar buiten komen? Mijn vrouwtje, zou u nou in een dergelijk geval voor een pinda naar buiten komen? Nee, nog niet nee. voor een hele zak. Ik bedoel... Ja, of u moet pinda's bedoelen natuurlijk. Nee, apenrotsjes is nou goed. Maar stel nou, dat ik een olifant zou willen. Ja, hè? ja. Kan ik dan ook bij u terecht?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 Nou, maar wacht even, het is geen dier. Nee, maar wel een ziekte. En, en prins Bernhard? Nou, waarschijnlijk als Duitse staander, mevrouw. Uh, en Pierre Jansen? Die ja, die wel natuurlijk. Okay. Ja, wandelende tak. Kijk eens aan.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 Narrow, pass them through it Suppose that you think you're very smart. Narrow, passing through it I Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? Jerry and the pacemakers, how do you do it? Als je een fabriek hebt in, uh, in pacemakers... dan heb je hart voor de zaak, luisteraars. Zo is het maar net. Even mijn, mijn, even mijn, mijn fluitje uit mijn zak halen. met Argentina Ja, wel inhalig, hè. I'm gonna make you mine. Lou Christie was dat. We gaan uh, terugluisteren naar het jaar uh, 1974. Even uitrekenen. 26 en 25. Dat is uh, ja, 51 jaar geleden. Dat is toch al een hele tijd, hè? Maar toen hadden we een, uh, een man in, uh, in Frankrijk... die heette Pierre Crocola En die zong natuurlijk ook Franse nummers. Maar wel hele gezellige nummers... En een van die liedjes was uh, Lady Lay... Met Pierre Cocola, Dat nummer heette Lady Lady Lee, uh, Nummer 51 jaar geleden Was dat een hit Luisteraars uh, Veel uh, onder u die leefden toen nog niet Die waren toen nog en, uh, nog niet eens een zaadcel Of een eitje Of uh, nou ja Met de Pasen dan krijgen we weer eitjes genoeg Maar zorg niet dat er ook in je ogen terecht komt Dan zie je niks van eitjes Al zijn ze ook nog zomaar geverfd Ask me how I knew Kan je door? Uh, wie was dat ook weer? Moet ik even speaker horen luisteren? Nou, ik ga het zo voor u opzoeken. Oh, uh, Eddie Ed, Rogers was het. Ja. Nou ja, Eddie kon leuk zingen. En, en leuk uh, kloppen op de deur. We hebben daar van. Kunnen jullie de als Ik kijk op mijn klok hier. Verdorie, verdorie, verdorie. Het is alweer uh, vijf minuten voor de, het nieuws en de reclame uh, weer voorbij gaat komen. Dan mag ik hem tijdelijk even afscheid van u nemen. En dan ga ik een bakje koffie even tappen. En dan kom ik zo uh, het tweede uur kom ik, uh, weer verder om de week door te zagen. Nou, dat heb ik al gedaan, het eerste uur hoor. Het uh, begin van het eerste uur heb ik al de week doorzaagd. Dus de week ligt al door min. Dus uh, daar hoef je niet meer, uh, niet meer ongerust over te wijzen natuurlijk hoor. Whispers in the morning of a love asleep and tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes martlop grown to your En feel each moon you may. Engelbert Huppelflik. Humperding, sorry hoor. Tender. Sorry dames. Her love that I not The power of love. Dat zit wel goed bij uh, Engelbert Humperding. Hoe hoort het dames? Ze zagen wel eh, in duizend stukjes hakken. Als je al die vrouwen tevreden wil stellen, nou, dan zegt eh. Ah ja, eerlijk, want dan heb ik pijn in mijn pillen. Ja. Het Dat heb je met onbetrouwbare zangers, he. die scheiden er zo ineens mee uit. Althans, het cd'tje waar ze er dan staan, dat scheidt er dan mee uit. Dus uh, daar moet ik dan wat aan doen. Dan moet ik aan de cd even repareren. Dat gaat het niet meer, maar dan zit er dan waarschijnlijk een kras op. En als er een kras op zit, luisteraars, nou, dat is helemaal mis met de cd. Nou, een klein stukje toelekkasol, als er viel de monage van françois maar. En tot de tweede uur van Duifzaag de Week door.